10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Nicky Terpstra kan opgelucht ademhalen. Straks zijn verhaal. We bellen met de vrouw van Johnny Hogeland. Waar was Johnny vandaag? Eerst het NOS Nieuws met Dorot Meegens. De afgelopen 15 jaar is het aantal mannen dat overlijdt aan leverkanker verdubbeld. 1996 waren het er 235 en het aantal was vorig jaar gestegen naar 468. Onder vrouwen neemt het aantal sterfgevallen door leverkanker minder snel toe. Volgens het AMC komt de stijging van het aantal doden... door het toenemend aantal mensen met chronische leveraandoeningen. En die worden onder meer veroorzaakt door overgewicht, suikerziekte, alcoholgebruik en hepatitis B en C. Zometeen na de reclame in de Radio 1 Sportszomer meer hierover... in een gesprek met een leverarts van het AMC. De voormalige kok en chauffeur van terreurleider Osama Bin Laden is terug in Soudan. Hij heeft ruim tien jaar vastgezeten in gevangenenkamp Guantanamo Bay op Cuba.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 AWB Verkeersinformatie. De melding van de spookrijder op de A4 tussen Antwerpen en Bergen-op-Zoom is ingetrokken. De spookrijder is niet meer aangetroffen. Er staat een file op de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en Badmen, 3 kilometer. Er staat een auto in brand. De rechte rijstrook is dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Bekijk de wereld met andere ogen via het themakanaal hollandok 24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 We zo zometeen de uitslag van de quiz tijd voor tijd. Herman Chevrolet gaat voorlezen daar en de top 5 een heel ander gehoor geven. Eerst medisch nieuws. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Nee, u hoorde het zojuist, een aantal, uh, het aantal mannen dat overlijdt aan leverkanker... is de afgelopen 15 jaar verdubbeld. In 1996 stierven nog 235 mensen aan leverkanker... en dat is vorig jaar opgelopen, naar bijna 470. Dave Sprengers is leverarts bij het AMC in Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Hoe kan dat, dat het aantal sterfgevallen verdubbeld? Vooral doordat het aantal mensen met risicofactoren voor leverkanker toeneemt. Ja, en wat zijn de risicofactoren? Nou, op dit moment vooral uh, voorkomen van een leververvetting in het kader van obesitas en suikerziekten. Dat zijn ziekten waarvan we allemaal weten dat dat in de laatste jaren ook aan het toenemen is. En daarnaast uh, het, voorkomen van, het meer voorkomen van virusinfecties van de lever. Ja, dus, dus het zijn eigenlijk uh, bijzaken bij uh, ziektes die al ook toenemen. Ja, bijzaken, uh, gevolgen van andere ziekten, inderdaad. klopt. Ja. Ja. Is dat met, uh, met nieuwe technologie, want die is natuurlijk ook in de afgelopen 15 jaar uh, verbeterd, is dat dan niet tegen te gaan? Nou, behandeling voor deze verschillende aandoeningen zijn wel in ontwikkeling ook zeker verbeterd. En de, de, de mogelijkheden om uh, leverkanker op te sporen zijn ook zeker verbeterd. Uh, alleen het is nog steeds zo dat mensen... Uh, zich vaak voor het eerst melden met leverkanker... op het moment dat de leverkanker er al is. Met andere woorden, uh, het is nog niet zo dat we, risicogroepen, dat we alle risicogroepen... Uh, even intensief screenen. U bent er vaak niet op tijd bij? We zijn, we zijn er regelmatig verlaat bij om nog genezing aan te kunnen bieden. Dat bidden. Ja. Ja, omdat er ook geen klachten zijn die erop wijzen dat ja. je leverkanker hebt? Ja, geen specifieke klachten. Pas in een laat stadium vaak... Uh, melden mensen zich met buikklachten of geelzucht. Uh, en dat is dan uh, veelal te laat om nog genezing te bewerkstelligen. Ja. Maar is er ook een eerder moment waar, waarop, waarop je zou kunnen komen? Uh, ja, als je mensen. Uh, uh, als je risicogroepen screent. Uh, door bijvoorbeeld uh, beeldvorming uit te voeren. Uh, op een regelmatige frequentie. Om te, om te kijken of je de tumor al in een vroeg stadium vindt. Dan kun je er dus ook uh, in dat vroege stadium nog vaker... in ieder geval nog vaker een behandeling aanbieden... die tot genezing kan leiden. Ja, ja. En dan voorkom je daarmee dat, uh, dat die sterfte toen hebt. Ja, Gezonder leven is dan ja, vaak ja, dat, veel veelgehoorde tip. Dat, ja. dat, is, dat is natuurlijk logisch. Maar is dat in dit geval ook uh, extra aan te raden? Ja, zeker. Want de, zoals ik al zei, de belangrijkste risicogroepen... zijn toch die van uh, leververvetting bij... Uh, uh, vetzucht uh, en, uh, en de daarmee uh, gaan ongezonde levensstijl. Uh, dus ja, gezonder leven, meer bewegen en gezond eten, absoluut. Dat, dat zou verschil kunnen maken, zeker. Ja. Maar, nou, maar dan horen we al jaren dat dat, dat, uh, dat vetzucht bijvoorbeeld toeneemt. Dus dat zou betekenen dat het aantal sterfgevallen en leverkanker... ook gewoon weer blijft stijgen. Ja, dat ligt wel aan de lijn der verwachting, ja. Okay. Trieste conclusie. Uh, ja, maar, maar we hebben zelf ook wel ja. een factor aan de hand. Uh. Ja, ja, snap ik. Dank u wel, Dijs springers leverarts van het AMC. Geen dank. the help wins with Sister Sledge. Heb je de, de, op de webcam de, die videoclip gezien? Nee, ik heb hem even overgeslagen. <laughs> Geweldig, ja. Kan me nog herinneren dat... Uh, nou ja, goed. Maakt me niet uit. Dat kan je hebben ja, Dan besef, je, nee, nee, nee, dan dan besef je, je gewoon hoe oud je, hoe oud je geworden bent... dat je die videoclip nog kan herinneren. Goed. Um, oh. goed. Ja, doe jij Nikkie Terpstra? Welk jaar komt het eigenlijk? Wacht even. Ja, 85, 85, ik, of 85 geloof ik wel mee. Ja, Nikkie Ja, die kan uh, opgelucht ademhalen. Blessures die die gisteren opliep in de Ronde van Polen vallen mee... Dat is gebleken in een, uit een onderzoek vandaag in een ziekenhuis in Herentals, België. Nadat hij hier gisteren nog even vreesde voor zijn deelname aan de Olympische Spelen... had Niki Terpstra vandaag goed nieuws te melden aan verslaggever Edwin Schoon. Mijn eh, sluiten bijna alles is in orde. Het gewricht is in orde. Het is uh, ja, puur een bloeduitstorting die eronder zit, wat eigenlijk de pijn veroorzaakt. En, uh, ja, die moet wegtrekken. Het is nu eigenlijk echt uh, mijn knie die moet genezen.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 Maar ja, ik hoop dat dit het enige is van de vloek van de trui. We waren ook even bang voor de herhaling van Peking. Toen ging je ook vlak daarvoor, André. Uh, ja. Ja. Ja, ja. Ja, het is, uh, het is allemaal uh, een beetje hetzelfde verhaal. Maar gelukkig uh, heb ik nou niks gebroken. Ja, Peking ging het over. Vier jaar geleden brak Terpstra zijn spaakbeen in beide armen. En toen moest hij de spelen van Peking dus missen, terwijl hij er al was. Ja, Herman Chevrolet, schrijver van. Uh... Het feest van list en bedrog, wielenliefhebber, we hebben je de hele avond gehoord. Afgelopen zaterdag column, uh, of een ingezonden brief, wat was het, in de, in, in de volkskant. We noemen het een ingezonden brief, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Uh, ik, ik, we hebben je gevraagd om even een fragment daarvan even uh, voor te lezen... wat uh, misschien nog wel wat discussie kan opleveren hier aan tafel. <tosses> nou, sorry. <tosses> Oké okay dan. Indien iemand denkt dat sport goed is voor de opvoeding van zijn kinderen omdat ze daar leren om te gaan met verlies, respect voor anderen... en het accepteren van de regels. Wel, indien iemand dat zou willen... dan kan hij zijn kinderen maar beter verhouden van het wielrennen. In wielrennen bots je op ontrouw en verraad. In het wielrennen kent men geen eerlijkheid. Als er één sportdiscipline is waar het begrip sportiviteit niet thuishoort... dan is het daar wel. De spelregels zijn roofbouw, combine, omkoping, bedrog... En vernedering. Men wil zijn kind daar toch niet aan blootstellen. Dat zegt een wielerliefhebber, hè? Ja. ja. ja. Erwin? Ik ga er deels in mee. Dat, weet uh, je, mag wel, maar niet met, met dat doping vooral niet. Maar de rest, het spel in, in het peloton, het spel in het, in het peloton van uh, zeggen dat je moe bent, maar toch stiekem wel wil winnen, dat, dat, dat, dat is wielrennen. Maar dat is ja. ook een beetje het leven, toch? Ja. Nou ja, dat zeggen soms: wielrennen is uh, als het leven zelf. Nou, mijn antwoord uh, is daarop: nou, ik hoop van niet. Mm -hmm. Ik hoop dat het in het echte leven toch iets verder en eerlijker aan toe gaat. Maar dat is juist het mooie van het wielrennen. Los van het dopingverhaal, dat is weer een heel andere kwestie. Maar, zo maar gaat het is ook lekker overzichtelijk. Alleen je hebt, je hebt sterke leiders nodig die harde kaders neerzetten. Doping moet je afblijven, maar voor de rest moet je zoveel mogelijk vrijgeven. En het doel is helder. We beginnen hier en we eindigen daar. En wie het eerste over de heen is, die heeft gewonnen. En alles mag verder. Dat is ja. mooi aan mooie wielrennen. Ja, maar wielrennen is niet fietsen van A naar B... en wie de snelste is, B. wint... Wie de, sli, wie de wie de, wie de slimste, wie de slimste is. is wie de slimste is wie de slimste is want anders krijg je wordt het reëel redelijk zagen hoor dat En dat kan ik ja. je uh, verzekeren. ja maar dat is ook dat, dat is ook uh, het gaat ook niet om wie de sterkste is het gaat om wie wie het slimste is. precies. Zoals dat, is, dat is een hele andere de, hele andere denkgedachte ja, waar wij in ja. Nederland eventjes vanaf, vanaf vanaf moeten starten. Van ja, ja je wilt volgens mij als als sportconsument ook gewoon wel die sterkste zien winnen die die in zijn eentje de berg op gaat nee, en iedereen ja, lees, helemaal dat stuk is, krijgt. dat is eigenlijk uh, natuurlijk en de ene kant maar aan de andere kant is dat ook gewoon eigenlijk weer gewoon talent, natuurlijk. Hè? Hm. Als iemand gewoon genetisch gewoon zo belast is met zoveel talent. En die zal altijd winnen. Dus dat hadden helemaal niks, niks aan zijn. Maar het is juist als je bijvoorbeeld niet zoveel talent hebt, maar op een andere manier toch kunt, kunnen, kunt winnen. En dat, dat, dat iedereen, iedereen een kans heeft en iedereen maakt nog. Ja, er zijn verschillende manieren om te winnen. En dat maakt het spel gewoon... Ja, maar bijvoorbeeld een wielrenner die niet de kop over wil nemen... blijft hangen en uiteindelijk op het laatst Ja, dat, zet, dat is voor mij gewoon net zoveel een winnaar als iemand die... Ik vind het ook onzin dat je bijvoorbeeld een koerspas mag winnen... als je wel hebt laten zien dat je gewoon echt op kop gereden hebt. Wat een onzin is dat. Het gaat er gewoon om, de spelregels is zo, we beginnen hier... en we eindigen daar bij de finish. en wie het als eerste over de finish is, die is de terechte winnaar. Wat? Mits je geen doping gebruikt hebt. Mm -hmm. Maar toch zijn er ongeschreven wetten. Nee, die ongeschreven wetten... Die, wor die, die, die worden wordt geschreven, als... geschreven door mensen die niet sluw genoeg zijn om te winnen. En die mensen die oh. laten zichzelf daar, daar in het ja. de, de, de, regel, de staat nergens. Het is een ongeschreven wet, dus die, die, die wet bestaat als er twee tegen een berg op gaan en de, en de finish is, is, ja, is bovenop dus de berg... en de een heeft de gele trui en de ander heeft hem geholpen... om die gele trui te, te krijgen, dan krijgt hij toch de etappe-overwinning? Nou ja, dan, dan vind ik het, uh, ik zou het gaaf vinden. Kijk, je kunt het, het is ook een geven en nemen. Dus op een gegeven moment moet je wel zorgen dat je de beste koers gewoon bent. Je, kunt, uh, je, kunt, je moet zorgen dat mensen ook voor je willen werken. Dat, dat je het ook gegund wordt. Ja. En dat is altijd een spel, weet je? Dus je. Je kunt wel de ronde van Californië winnen. Dat krijgen, maar maar het gaat, daar gaat het nu om. Je moet beter die, die, die koers weggeven. En zorgen dat je een etappe pakt in de, Precies de, snee, in de nee, tour. Uh, uh, uh, dan ben je nog iets slimmer. Ik wil in de Rijn was daar de absolute meester in. Hè? En ja. Nemen en geven. Ja. Maar als hij nog sterker geweest was, had hij, had hij dat ook minder, uh, minder gegeven. Had hij nog meer genomen. Dus je moet, moet, dit is aftastend ja, voor je, je moet je natuurlijk ook in de positie kunnen bevinden... dat je ja. iets kunt geven. Ik wilde als sporter altijd in de positie zijn... dat ik altijd, dat ik altijd al iets al kon afdwingen. En je hebt duizend meters. Uh, uh, ik heb heel vaak gehad dat ik, dat ik met, met mijn tegenstander kon spelen. Maar op het moment dat ik minder goed werd... Toen merkte ik ook wel dat, dat een tegenstander bij mij speelde. Die maakte gebruik op de kruising en ik kon daar niet op anticiperen. En dan kon ik wel zeggen van ja, hij heeft geluk gehad op een kruising dat hij achter me aan kon rijden. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hij was gewoon zo goed dat hij met mij kon spelen. En daardoor heeft hij, is hij in de positie gekomen dat hij gewoon mij als een soort van speelbal gebruikte tijdens tijd, tijd, tijd, tijd, tijd die wedstrijd. En dan bij jezelf, ja, dat is de grootste vernedering die je eigenlijk maar, maar kunt, kunt krijgen. Maar wat zei je dan tegen de pers na afloop? Hij had het geluk dat hij achter me aan kon Ja, ja, aan kon maar dat, kon nou ja dat is ook wel dat Als je een goede journalist hebt, die zegt dan gewoon, ja, maar, ik ben hem, maar je was gewoon niet, niet snel genoeg om hem geen gebruik te laten maken van jou. Uh -huh. Maar ja, dat is het, waren er niet zo heel veel. <lacht> nou, <lacht> dat kon je er weer goed mee. <lacht> maar Bert Maaldrik heeft ze toch wel een keer aan je voorgelegd? Oh, Bert Malenik is wel heel kritisch, ja. Maar dat mag ook. Weet je, uiteindelijk heb je daar ook. Uh, dat, dat is ook hetgene. Als je kijkt, hè, als sporter, als je verliest, verliest dan wil je eigenlijk gewoon. Uh, uh, geholpen worden en zeggen dat het niet zo erg is. Maar uiteindelijk, hè, aan het einde van je carrière... heb je die mensen die je keihard aanpakten... die eerlijk tegen je waren, daar heb je veel meer respect voor. Uiteindelijk? Uiteindelijk. Maar niet op het moment dat het gezegd wordt waarschijnlijk. Nee, maar uiteindelijk... ik denk dat, ik denk dat ik je in mijn laatste jaar kwam ik wel achter... want als je namelijk een hele harde vraag gesteld wordt... dan kun je namelijk... Dat, dat, mensen denken het allemaal, alleen niemand durft de vraag te stellen. Dan heb je de kans om het weerwoord te geven. Dan moet je zelf een groot sportman zijn. Dan moet je daar netjes mee om kunnen gaan... En dan, heb je, dan, kun je zelf, dan kun je iets wat tegen je als kracht gebruiken. Wanneer was jouw moment dat je dacht, uh, is dat ook misschien in een interview ontstaan, dat je dacht, ik ben klaar? Ik ben klaar, ik was, uh, ik was klaar toen ik de Olympische Spelen niet haalde. Toen was ik echt klaar. Hmm. Dacht, nou, maar, ervoor... maar het punt ligt er natuurlijk al, al voor, denk ik, of niet? Nee, nee dat punt dacht niet daarvoor. Want gelukkig kwam er bij, in mijn sport kwam er een spelletje bij, uh, de ploegachtervolging. Dus ik wist wel dat ik niet meer individueel sterk genoeg was om te winnen. Maar ik wist wel dat ik nog in die ploeg nog wel een aandeel kon hebben, waardoor ik gewoon een, een gouden medaille kon halen. Dus ik heb tot mijn laatste race heb ik, heb, ik, heb ik een kans gehad op, op, op mijn Olympisch goud die ik wat ik graag wilde wil, wil hebben. Dus dat maakte het, het maakte mijn, mijn carrière tot me dat, dat, dat moment gewoon ook heel zeer zinvol. En, uh... Ik heb er toch enkele spijt van gehad. En je gaat nu weer naar de spelen, Wat ja. voor de sportzomer. Ja. heel kort. wat wat, wat gaan we, wat kunnen we van je verwachten? Nou, ik ga, ik ga reportages maken. ik ga, ik ga voor het eerst de, sp de spelen echt beleven. Dus uh, ik ben eigenlijk uh, ben vier keer op de spelen geweest. Ja, de laatste keer wel. Op, ik heb eigenlijk alleen maar ijsbanen gezien. Ik heb nooit die spelen gezien. Dus ik wil heel graag de andere kant van de, van de, van de, van, de, van, de, van de van de spelen zien. En ik hoop dat ik uh, uh, nou dat ik gewoon kritische vragen mag stellen aan sporters en ja. dat ik gewoon de spelers op mijn manier reportages maken. inderdaad ja. maar zo van de steen staat er voor jou op de agenda morgen uh, morgen ga ik een, uh, een dagje verslaggeving doen met Radio Rijnmond oké okay. ja. waarvan weet ik nog niet gewoon lekker binnen wandelen wat staat er op de agenda en aan het eind van de dag weer naar huis ah, oké okay. kan ook oké okay. mooi <laughs> Herman wat ik morgen doe ja. Uh, ja nou televisie kijken denk ik nou ja naar de tour kijken en verder werken aan mijn nieuw boek. En wanneer komt dat uit? Dat komt volgend jaar uit. En waar gaat het over? Het gaat over een verhaal in de Ronde van Frankrijk... waar een soort... nou, dat is slecht gezegd, maar waar een mythische kant rond waar men niet zeker weet hoe zat dat <laughs> nou eigenlijk... en dan geef ik daar mijn eigen invulling aan. Dus het wordt een boek met 0,0 research want er is toch niks over te vinden. Dus dan laat ik mijn eigen fantasie Te uh, vrije hand. Ja. Een voorbeeld is... Uh, 1936 ging de Belgische, uh, voltallige Belgische ploeg naar huis... twee ze de gele trui hadden in hun midden. Vier dagen voor het einde, de Pyreneeën waren al voorbij. Nou, stapten ze gewoon op. Zogenaamd omdat het Frans publiek vijandig was... Later blijkt dus dat de kopman 100.000 Franse frank zou aangeboden hebben gekregen om niet te winnen. Dat is het enige wat dat ik weet. En Daar schrijf ik dan een heel uh, mooi lang verhaal over. Er nou, ja, was meer aan de hand. dus. Je hebt, uh, ja. Jij gaat zo meteen de top 5 nog even. Uh, oh ja, die moet ik uh, aanzien, ja, aanzien ja. geven. Uh, André Erben, Marcel, dank dat je hier ja. bent. Gaan maar... gedaan. De radio in Sportzomer, top 5. Ja, deze Radio 1 Sports kiezen we de mooiste sportfragmenten elke avond schaven en schuren we aan onze top 5. Gisteren sneuvelde de halve finale bij de mannen op Wimbledon tussen Mary en Tsonga. Tom Boots koos daarvoor in de plaats de winst van Federer op datzelfde gras van Wimbledon. En daardoor klinkt de top 5 nu zo. Fragment 1. op 3-2-0. Ja, nou ja, als Renate het heeft over momentjes, dan is dit wel een momentje, zeg. En nu, nu durft hij weer zijn ware imago te tonen. Stoer kijken, moeilijk kijken. Fragment 2. De scheidsrechter zegt, uh, we zijn klaar. Portugal verslaat Nederland met 2-1. Oranje wordt aan alle kanten afgesmied en voorbij op een desastreus. verlopen Europees kampioenschap, waar achterin volgens van Denemarken, Duitsland en Portugal wordt verloren. Fragment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 voor hen Vederer. Hij gaat naar het net. De pazing is uit. Ja! Vederer wint. Zijn zevende titel. Ach, ach, ach. Wat een feest. <laughs> Hij kust het gras. Iedereen lacht in de spelersbok. Federer, de grote kampioen. Ja, altijd moeilijk. Allemaal schitterende fragmenten. Maar wat moet eruit? Ik heb Venus Williams eruit gehaald. Ja, ja. Maar ze huilt zo mooi. Ja, dat kan wel, maar ik... Uh... Huilende sporters op het podium. Ja. He? Daar ja. hou ik niet van. Nou, het scheelde bijna. Of bij Wimbledon uh, begon Federer ook weer te... Uh, <lacht> sorry. Daarvan ja, ja, ja, loopt in, ja. in de studio uit. Huilend uh, loopt in de studio uit. Uh, bij de Wimbledon finale bij de mannen begon Murray ook al. En het scheelde niet veel. Federer begon ook voor de zoveelste keer. Ik dacht, nou ze hebben er twee die staan te janken. Ja. Plus wat mij opviel. En daar uh, hele die school, om iedereen te bedanken dat ze, uh, haar zus vergat... die toch ook wel in het tussen het publiek zat. Er hm. zit misschien een mooi verhaal in voor een tennisboek? Hm. <laughs> een tennisboek. Ja. Tennis ja. tennis tennis er moet ook wat in. En van een wielerman verwacht ik wel een wielerfragment. Ja, dat vind ik ook op dat er geen wielerfragment... Ik vond, of ik vind, uh, Pino, de overwinning van Pino en Porrentree... van een hele mooie schoonheid... een jonge, talentvolle renner die in zijn eerste ronde een overwinning pakt en.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 Ja, Mark Marioli ging uit zijn dak in de, ja. in de ploegleiderswagen achter uh, Thibaut Pino. Mooie beelden waren dat ook uh, erbij. Dankjewel, helemaal Chevrolet, dat je, dat je hier was en dat je onze top 5 hebt verrijkt met nou, dit Graag gedaan. Goeie hand. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Herman van der Zand en Robert Melende. La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune is La scène, la scène, la scène. Tu n'es pas sourd, Paris sou. La scène. En la scène of de man. Tijd voor tijd. Ja. Radio 1, Sportzomer is de mix van nieuw sport en lekker quizzen. Iedere dag stellen we in Tijd voor Tijd een nieuwe vraag... op zoek naar het antwoord waarin alles draait om de juiste tijd. Ja, vandaag was de Tijd voor Tijd vraag... Dat een hele makkelijke. Wat is vandaag in de tiende etappe de achterstand bij elkaar opgeteld van de eerste drie Rabo-renners op de ritwinnaar? Inmiddels weten we het antwoord op die vraag. Verklaar kwam als eerste over de streep. De eerste drie Rabo-renners achter en waren Louis, Leon, Sanchez vierde op 23 seconden, Lauwers ten Dam achtentwintigste op 3 minuut 40 en Steven Kruiswijk 46e op 11 minuten 41 seconden opgeteld is dat even snel. 15 minuten en 44 seconden. Maar niemand voorspelde de juiste tijd voor tijd, maar degene die vandaag er het dichtst bij staat is Remco van denderen. Hij voorspelde 16 minuten en zat er maar 16 seconden naast. Goeie prestatie. Remco wint uh, dan ook het uh, prachtige tijd-voor-tijd -tijd horloge. Krijgen we dit? Bij de presentatoren was er ook een die hier vlakbij zat. Goop het mede. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. 16 minuten, 17 seconden. Hij zat er maar 33 seconden naast. En dat is aanmerkelijk dichterbij dan Thijs van den Brink, onze collega. Die had uh, 13 minuten voorspeld. Uh, toch twee punten. Govers van Brakel dacht dat er drie Rabo's bij elkaar 12 minuten 20... achter de ritwinnaar zouden zitten. Dat is goed voor een derde plek in de presentatorenpool. Hij krijgt er één puntje bij. Govers. Goed. Morgen nieuwe kansen en nieuwe ronde, Andersom. Maar goed, u snapt wat ik bedoel. Uh, kans op zo'n uh, prachtig horloge... Want dan is er weer een nieuwe vraag. Wat is de achterstand op de ritwinnaar... van de laatst binnengekomen renner binnen de tijdslimiet? <lacht> Nog een keer. Wat is de achterstand op de ritwinnaar... van de laatst binnengekomen renner binnen de tijdslimiet? U kunt het teruglezen, dat is tekst van Heerman, op radio1.nl. Moet allemaal wel binnen zijn voor 16.00 uur. En u kunt dan ook dat horloge winnen, waarvan er overigens maar honderd zijn gemaakt. Ik kijk op mijn horloosjes, niet van de sportzomer. Het is anderhalf minuut over half-half tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. Hier is Job Boot. De afgelopen 15 jaar is de sterfte onder mannen door leverkanker flink toegenomen. In 1996 overleden 235 mannen aan de ziekte. Dat aantal was vorig jaar gestegen naar 468, een verdubbeling. Onder vrouwen neemt het aantal sterfgevallen door leverkanker minder snel toe. Volgens het AMC komt de stijging van het aantal doden door chronische leveraandoeningen veroorzaakt door onder meer overgewicht en alcoholgebruik. De ex-kok en chauffeur van terreurleider Osama Bin Laden is terug in Soedan. Hij heeft ruim tien jaar vastgezeten in Guantanamo Bay, het gevangenenkamp op Cuba. Drie jaar geleden werd hij veroordeeld tot 14 jaar cel. Later werd die straf teruggebracht naar twee jaar.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 Die boktor kan veel schade aanrichten, daarom zijn meteen maatregelen genomen. De aangetaste boom is omgezaagd en wordt onderzocht. En deze week worden uit voorzorg alle bomen en struiken in een straal van 100 meter rond de aangetaste bomen in Winterswijk vernietigd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportjomen. We willen straks met euh Gerda Koop zoals elke dag. Hoe ging het met haar, Johnny Hogeland? En Steven Dahlenboot praat in de Tour met een volger. Maar eerst een lekker moppie, 2Unlimited. Ja, yeah, want in de jaren negentig scoorden ze wereldhit na wereldhit. Ze verkochten meer dan 20 miljoen platen. Race Sleingarten en uh, Anita Dots van 2Unlimited. Na jaren van stilte, uh, een uh, comeback, een internationale comeback nog wel. In Londen, in Hyde Park, 70.000 toeschouwers. Anita, goedenavond. Goedenavond. Maar het, ging niet, oh, het ik... ging niet door. Het ging niet door. Wat is er gebeurd? Het is in het water gevallen. Oh. <laughs> nou ja, het was om, uh, inderdaad om veiligheidsredenen vanwege uh, de verwachte noodweer. Oh. Maar de hele dag uh, was het eigenlijk heel erg mooi weer in Londen. Dus het was echt een dubbel balen gewoon. Er oh, nou, nou, dan komt er zeker ook een klacht tegen de weermannen bij jullie. Ja, zeker. Dat was uh, echt een minpuntje. Ja. Ja. Zeg maar even, hoeveel mensen zouden erop afkomen? Nou, uh, dat weet ik niet precies, maar het zou zomaar inderdaad 70.000 mensen kunnen zijn. Ik weet niet hoeveel kaarten er verkocht waren, ah. maar volgens mij wel veel. Ja. En, nu, ja, en, en, en, en, en nu dan? Ja, en nu gaat dat... Uh, de, hit, de hit factory show gaat niet meer door. Oh. Misschien wordt het verschoven naar een ander tijdstip later in het jaar. Maar dat weet ik allemaal niet. Ja, maar waarom doe je het dan niet gewoon een dag later? Of is dat een domme vraag? Nou ja, het is niet mijn feestje. Oh, oké. Okay. Het was door PWL georganiseerd. En vanavond staat op dat podium. Bruce Springsteen op te treden. Dus hm. dat was gewoon allemaal niet mogelijk. Oh, het was gewoon niet te verzetten. Ja, nee. nee. nee. Dat was ook geen show van Reyna Nita, hoor. Er waren een heleboel Waar artiesten. waren ja. Kylie Minogue zou daar ook op treden. En Rick Ashley. En uh, Jason Donovan. Hm. God, ja. Ja, het is gewoon uh, geen slechte line-up, laat maar zeggen. Voor zo'n show. Nee, en heel veel teleurgestelde mensen. Maar um, ja, wij hebben toch voor onszelf um, ja, het goede nieuws, weet je wel. Dat we de naam weer hebben en zo. Dus we zijn gisteravond... Toch? We hadden een leuk tafeltje ge, um, in Hakkensan, een heel leuk restaurant. En we hebben besloten om dat gewoon toch te doen. En toen uh, hebben we er toch een klein feestje van gemaakt voor onszelf. Ook al waren we natuurlijk wel teleurgesteld dat dat grote mooie moment uh, daar in Hyde Park niet doorging. Mm. Maar voor de rest hebben wij natuurlijk alleen maar goed nieuws. En zijn we alleen maar ontzettend blij in ons kamp mm. dat we gewoon weer... Um, naar een volgend level gaan en er nog harder tegenaan gaan. Ja, wat, wat, wat, hoe zijn jullie erbij gekomen om weer uh, jouw nummers uh, te gaan doen? Nou, dat doen we eigenlijk al een tijdje, alleen niet onder deze naam. Dus nu is het voor ons eigenlijk gewoon officieel. De cirkel is rond. Uh, we zijn gewoon To Unlimited, geen gedoe over Renanita. Uh, gewoon To Unlimited en uh, ja, dat voelt goed. Ja, dat snap ik. Maar wanneer gaan jullie nu echt voor het eerst weer optreden dan als Toon Unlimited? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben heel erg gaar van die hele trip van net. Dus ik weet ja. niet precies wat de allereerste volgende show is. Maar op uh, To, uh, to .com kan je zien waar onze volgende shows zullen plaatsvinden. Ja, ik, denk, ik denk de 28ste in Noorwegen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar ik wilde het niet verkeerd hè. Ja, en, en, en in de Gelderdoom ook nog, 24 oktober. Nou, uh, nee, nee, dat, oh. gaat dat gaat ook niet door. gaat ook niet door? Nee. Shit. Nee, die New Kids Show gaat niet door. Dat, ik dacht dat iedereen dat nou wel wist. Oké. Okay. Nee, ik ik nee. nog niet, maar ik ben geen New Kid. Ik ben nee, meer ik, een ik snap dad, dat het misschien eigenlijk. niet helemaal je genre is. Nee, nou nee, dat wil ik niet zeggen. Nee, nee, nee. Okay. Maar goed, in ieder geval, je klinkt als herboren. Hé, hey, één vraag. Nou. Hè, één vraag. Ja. Komen ja. er ook nieuwe nummers? Uiteraard. We hebben al zo lang nieuwe nummers op de plank liggen en natuurlijk gaan we die er nu extra hard uitknallen. En, en elke clip erbij? Nou ja, dat weet ik allemaal niet, maar dat zou wel het ideale plaatje zijn. Oh. Maar we hebben een tijdje niks meer opgenomen, we gaan nu wel weer, we hebben nu, nummers liggen, maar ja, die beginnen nu ook alweer ietsje ouder te worden. dus. We, ik denk dat het gewoon ook fijn is om weer met dit gevoel en met wetende dat alles nu geregeld is en rond, om dan weer fris iets nieuws te maken. Dus uh, genoeg mogelijkheden. Oké. Okay, okay. ja. en, en maar eens een keer een concert dat doorgaat dan, Anita? Nou, onze concerten gaan altijd door. Maar als we inhaken op andere producties, dan gaat er soms iets mis. Zo is het. Dankjewel, Anita. <laughs> Jullie ook heel erg bedankt. Een fijne avond nog. Ah, doe. Doe. Doei. En heartbeats. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl. Op de rustdag hadden de Nederlanders aangekondigd voor etappesegers te gaan. Vandaag was alleen Karsten Kroon van voren te vinden en kon de Spanjaard Luis Leon Sanchez van Rabobank de rit net niet winnen. Hij werd afgetroefd door een slimme Fransman, Thomas Veclair. Verslaggever Steven Dalenbouw. praat vandaag niet na met iemand uit het peloton, maar met een volger, met commentator Martin Ducrot. Zolang het niet hij kan op behouden blijven. Professor, je worst ook van de today story? Ja, klassement, uh, dat is wel voorbij. Maar zegt hij dat je prijs weer niet haalt in? dat is wel moeilijk. Zeg professor Maarten Ducro, die Föclair, hè? Ben je nou blij als hij hier die etappe pakt? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik had het uh, De Venijns gegund, omdat De Venijns precies deed wat ik uh, zei, uh, wat hij moest doen. Let op Sanchez, want die weet dat Föclair iets gaat proberen. Föclair is gewoon... Uh, die heeft echt een ontwikkeling doorgemaakt in zijn tien Tour de France. Uh, van een toevallige eendagsvlieg die je een keertje met een per voorsprong uh, tien dagen in het geel kan rijden. Naar een winnaar van klassiekers. Die wint de, de, de, de Brabantse pijl en, en echt op karakter. Hij zei voor de Tour de France, ja, misschien doe ik wel niet mee. Een de week voor de Tour de France, zei hij dat nog? Had last van zijn knie geloof ik. Ja. Maar dat was dus allemaal uh, aanstaanrijd dus. Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Hij heeft echt iets aan zijn knie gehad. Hij heeft tien dagen niet gefietst. Dat is ook echt waar niet. Uh, we hebben in het begin van de tour gezien dat hij uh, moest lossen op een aantal belangrijke momenten. Ik zag hem net op het podium lopen. En als hij naar beneden komt, deed hij dat met gestrekt been, omdat hij niet in gebogen stand... Hij stelt, uh, al, hij stelt zich toch altijd een beetje aan met die gekke ja, bekken trekken. Als jij alles al weet, wat vraag je mij? Ik ben hier de professor, ja? Dus ik nee, maar dat gewoon... zie ik. <laughs> ik, ik, vraag, ik. Ik wil weten wat jij ervan vindt, professor. Nee, ik vind wat hij gedaan heeft vandaag, of het nou met aanstellerij is gekomen of spelen dat hij het niet kon... Hij heeft... Eerst de Verneins laten rijden. Daar heeft hij achteraan gekoerst. Toen ging Vogt, die de slechtere was, is er voorbij gegaan. En daar zit je met Sanchez. Dat probleem moet je oplossen. Sanchez die een verloren tour voor de Rabobank moet rechtzetten. En Sanchez die, die kan niet. En die heeft al een poging gedaan. En dan rijden je hem eraf. En dan kom je er terug bij. En dan oversteek je ze. Ja, dan heb je toch wel aanstelleritis of niet. Maar dan heb je een hele lepenwielrenner die ook pijn kan leiden. En dat is wat we willen zien. Emotie. Pijn en nadenken. Dat is het leuke mixen aan Wuren en dat, dat lost hij op, man. Dat is echt van zinnig zin goed. Professor, wat deed Devenijns fout? Voor de mensen die, die, die thuis ooit in de kopgroep willen zitten... die in de kopgroep van vier dan uiteindelijk willen winnen in zo'n finale... wat deed hij fout? Niks. Hij had pech dat die twee van de belangrijkste en beste finale rijders van dit moment, Sanchez en Föcler... en dan vergeet Voogd even niet, hoewel die al een dagje ouder is... maar als je dat soort jongens achter je hebt die elkaar gaan opjutten... die elkaar gaan gebruiken, ja, dan heb je de pech. Hij deed alles goed. Hij deed precies wat ik, hem, wat ik zei tegen hem. Van, nou, hij wil niet. Ja, nee, maar, ik bedoel, je moet het kunnen accepteren als wielrenner... dat je van de, 200, de 100 koersdagen per jaar die je rijdt... als je dat drie wint, ben je een hele grote meneer. Dus je verliest er 97. Sanchez zelf verloor vorig jaar van twee jaar geleden van Kazar in een sprintje. Het is altijd een puzzel die je moet oplossen. En dan kan er maar één winnen. Dus dat betekent dat er ook anderen moeten verliezen. En hij deed alles goed. Hij uh, had de pech van... Uh, Drie hele goede opponenten en een wel hele lastige aankomst. Ik wil nog even de, de Rabo-brekerbandjes eruit halen. We hebben er al heel veel over gezegd. Maar Bauke Mollema kwam vanochtend letterlijk weer strompelend zijn bed uit, zijn bed uit in de ontbijtzaal uh, ingelopen. En verliest hij 32 minuten. Moeten we ons, ons zorgen maken over, over hem in deze Tour? Ik denk dat je het beter aan hemzelf kunt vragen. Maar wat we gehoopt hadden is dat het lichaam niet in de slotstand schiet. En een beetje kan herstellen zodat je er nog doorheen komt. Hij is dus kennelijk toch dermate ernstige gevallen dat dat lichaam nu gewoon in alle standen ho heeft gezegd en dan kan je willen wat je wilt maar als het lichaam echt op slot schiet dan dan kan je ook niks meer en, dat, en wij vrezen met grote vrezen we hebben vandaag ook nog Nibali gezien van de Broek die tijd terugpakt hè, ook aanvalt wordt deze Tour nog leuk professor? Uh, ik moet nog even wennen aan dat professor uh, Steven maar uh... Goed, wel ingelichte kringen, wel ingelichte bronnen, maken duidelijk dat Wiggins een agillashiel is nat weer en afdalen. Dus als we een buitje regen krijgen, dat soort omstandigheden, moeten we al gaan afroepen en, en oproepen om te kijken of we hem in moeilijkheden kunnen brengen. Want hij zit gewoon één man op kop, Richie Poort op dit moment. En dan kan die alle anderen verspelen. En Richie Poort rijdt niet Lee, gewoon terug het peloton in. Alle anderen zitten ondersteboven op een fiets. Laurens de Dam toch ook qua klimmen. Een van de 25 beste noemt hij zichzelf. Zegt, ik zat ondersteboven op mijn fiets op een colletje van de derde categorie... bij iemand die al de hele Columbieren op kop had gereden. Ja. Dan vrees ik toch wel het ergste voor de tegenstand. Dank u, professor. <laughs> Alsjeblieft, graag gedaan. And then... Sometimes I'm up, sometimes I'm Soms Sometimes I'm almost to the ground. Ja, Steven D'Alenboud was dat in gesprek met commentator Maarten Duco. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De vrouw van... Ja, iedere avond bellen we inderdaad met de vrouw van... of vriendin van Johnny Hogeland. die uh, zo had beloofd dat hij vandaag zou aanvallen... voorin te vinden zou zijn. Misschien wel bij de eerste boven zou komen. Gerda, goedenavond. Hoi, goedenavond. Helemaal niets van terechtgekomen. <laughs> Ik heb het ook niet beloofd, hè. Ik zei, we gaan het zien. Ja, maar goed, Joni heeft toch wel gezegd dat hij, uh, dat hij toch wel wat van plan had. <lacht> nou, ik weet niet hij wat hij van plan gezegd. was. Ik heb een klein, ik heb een klein streepje te staan, had hij gezegd. Ja. Heeft hij heeft uh, uh, iets gedaan? Uh, nee, hij heeft zich gespaard. Hij heeft Gewoon lekker een... doorge... Ja. Ja, maar luister, als hij hier een klein streepje had gezet, als hij hier plannen had... Dan heeft nee, hij dus hij onderweg... Ja, dan heeft hij, ja, even uit laten praten, ja. Dan heeft hij dus bij de eerste 20 of 30 kilometer heeft hij gedacht van, wordt het niet vandaag. Dus toen heeft hij, is hij zijn benen gaan sparen. Hij is toch niet bij de, bij de start al weggegaan met het idee van, ik ga vandaag mijn benen sparen? Nee, nee, nee. Je voelt natuurlijk in zo'n etappe loopt, voor je dat aan. En uh, blijkbaar heeft hij vandaag gedacht, uh, het is wel mooi, ik uh, spaar me lekker. En wat was de achterstand? Uh, ja, volgens mij 15 minuten of zo. Kwartiertje. Ja, yes, het was volgens mij in de, hetzelfde groepje als uh, Geesink, volgens mij. Ja, klopt. Tot hierbij, ja. Uh, waar zit je nu ergens, Gerda? Ik uh, zit er net over de grens bij Luxemburg. Want je bent op weg naar hem, hè? Uh, ja, als het goed is, zie ik hem morgen. Maar het lijkt nogal lastig zijn om uh, daar te komen... omdat natuurlijk alles al afgesloten is. Uh -huh. Dus uh, het wordt dan spannend. Heb je wel een plan van aanpak? Uh, ja, we rijden wel naar de finish uh, toe morgen. En dan kijken of we hoeveel we kunnen komen. Ja. Ze finisht bij berg op, hè? Ja. ja. Ah, maar hij doet toch morgen niet. Hij gaat, ik denk dat hij weer zijn benen gaat sparen voor zondag. Ja, dat uh, denk ik ook. Ja, ja. en dan uh, moet hij wel zorgen dat hij niet te veel spaart zodat hij buiten de limiet binnenkomt? Nee, dat daar zorgt hij. Hij is fit genoeg, dus hij zorgt ervoor dat dat niet gebeurt. Ja, ja Oké. Okay. En dan hebben Gisteren zei je eigenlijk. Ja, ik neem niks voor mee. Heb je niet toch iets bij je. Nee, want we hebben boek, nog even berichtjes gedaan van... nee, ik moest boxjes meenemen, want uh, hij slaat... ik kan niet uh, helemaal op de kamer, ze wil disco maken. Maar ik ben een boxen vergeten, dus het wordt geen disco. Oh, ja. hey, je, had alles, je had alles een dag van tevoren... had je alles in keurig op stapeltjes ja. klaargelegd om mee te nemen? Nou, ik weet niet, ik vanochtend voor gebeld... en toen zat ik op mijn werk, dacht ik, ja, dat vergeet ik niet. Maar ja, toch ben ik het vergeten. Oh, nou ja, goed. Wat doet hij eigenlijk s'avonds? Behalve dan uh, uh, een beetje muziek maken... Ja, dus een beetje internet, nieuws lezen, een beetje muziek luisteren, films kijken en slapen vooral. Voordat die man een keer in bed liggen is het ook tien uur. Ja. Dus uh, ja, niet echt veel bijzonders. Je, je gaat nu naar hem toe en dan blijf je de karavaan volgen tot het eind van de tour, hè? Ja. Is er dan niet het ja. moment dat je even, even bij hem in het hotel even een nachtje samen mag slapen? Ja, nee, dat, uh, dat, dat wil ik niet. Dat, hij slaapt met Kenny van Hummel? Of niet? Ja, hij slaapt met Kenny en dat wordt ook niet echt... Uh, ja, we zijn natuurlijk gewoon uh, bezig met de toeren en om, uh, dat, is gewoon niet, uh, dat mag ook gewoon niet. Ah, ja, ja, maar Kenny, Kenny slaapt zo vast. <laughs> ja, wie weet. Ja, nee. <laughs> ja, nee, maar, nee of, dat, uh, nou, dat wil ik ook niet. Dus ik bedoel, het zijn voor... gewoon... Uh, ja? De nee, nee, nee, nee ik wou vragen, vorig jaar is het wel gebeurd, toch? Ja, toen hebben we, maar toen waren we uitgenodigd door Mart om een, uh, een avond bij de AC-tappen te zitten. Dus toen uh, konden we gewoon samen in een hotel, uh, wat door hun geregeld was, uh, overnachten. Oh, ja. Maar nu zijn ze gewoon bij de ploeg en hebben ze de verplichtingen. Dus ja, dat uh, moet je niet willen als zou zijn om erbij te zijn. Nee, nee. Maar het is wel lang, hè? Zonder, uh, zonder lepeltje, lepeltje. Ja, dat mis je op een gegeven moment wel. Maar dan is het extra fijn dat je dat straks kunt. kunt. Ja, iets om naar uit te kijken. Ja, man. ja, ja dat is inderdaad. Ja, maar, Luister, ik moet voor de vorm natuurlijk deze vraag uh, stellen, zoals elke avond. Okay. Uh, gaan we Jordi morgen zien? Ja. Nee, denk ik nou. niet. Nee. Oké. Okay, ja. okay. Ik heb het geprobeerd. Ja, nee, zondag. <laughs> ja. Zondag. Okay. Vraag het ja, toch ook? Ja, dus moeten we moeten het <laughs> nu ook vragen. Oké. Okay. Goed, ik hoop dat hij jou wel gaat zien morgen. Sorry, ik voel je heel slecht. Ik zeg, ik hoop dat hij jou wel gaat zien morgen. dat hoop ik ook, ja. Het ja. zal vast wel lukken. Gerda, ja. ja. een goede reis. Ja, dankjewel. Doe voorzichtig. Ja, het komt helemaal goed. En doe hem de groeten. Dat zal ik doen. Tot morgen. Doei. Da. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 sportzomer. Met Herman van der Zand en Robert Meder. Coward finger. is de man, the man with the A cold finger beckons you to enter his web. Kiss of death From Mr. Goldfinger Stop. Het was uit een of andere film, ik weet niet meer hoe die heet. Shirley Bassey. Ja, die hadden nog eens een tijd voor tijd hallo'sje om uh, die jongens die daarin speelden. James Bond uh, was dat natuurlijk. Uh, in de tour was het vandaag de dag dus van Thomas Feclair. De Fransman flikte het weer. Hij won de etappe. De Radio 1, Sportzomerdag klonk zo. Een ijdele man. Een ijdele man, maar ja, hij oh, laat het wel zien. Oh, oh, oh, oh. Helemaal, nou, wij zijn in Nederland houden wij niet van we wat vorig jaar ja. op de radio ook over maar het is gewoon een hele goede renner die heel veel etappes vindt, heel veel truien verdient ja. en heel vaak in een. Nu gaat hij weer in een bolletje strui. Hij heeft ja. wel een hele goede wiel.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 En Sanchez doet het hoor, want hij is weggesprongen uit die grote kopgroep. De kopgroep die weer helemaal uit elkaar is gevallen. Het is echt een gemene linkerafmaker. Een goede renner, een klasbak, Luis Leon Sanchez. En op een wat makkelijker stukje, daar plaatste hij zijn demarage. Uh, jij zit erachter inmiddels, uh, Joris. Luis Leon Sanchez dus weer ingelopen. Hij is ingelopen, maar hij draait wel mee. Beeld vooraan is in ieder geval dat uh, Thomas Avelcler probeert door te trekken daar vooraan. Hij kwam dus als eerste boven en pakt uh, 25 punten in de strijd om het uh, bergklassement. en kan dus straks uh, sowieso aan die finish in uh, Bellegarde-sur-Valzerine die bolletjes -trui aantrekken.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 Veuclère voor Scaponi. Dan vookt Sanchez die heeft daar zijn beste eraf. Maar Thomas Veuclère nu op het gemakkelijke stuk. Hij kan het bijna niet geloven. Hij pakt weer een eet-toer-etappe. Thomas wint deze etappe naar Belka uit de zuurvalserine. Scapponi wordt tweede, Vogt wordt derde. Dan zien we daar in de verte nog Luis Leon Sanchez aankomen. Die zal genoegen moeten nemen met de vierde plaats. Wat een geweldige finale. En wat heeft die Veuclère het dan gewoon weer slim gespeeld? Ja, ja. muzikaal overzicht van de Radio 1 Sportzomerdag van vandaag. Ja, Clary Polak. Ja. Ik hoorde laatst een uh, fragment van jou en volgens mij was dat Radio Tour de France. Dat klopt, dat heb ik ooit twee jaar geloof ik gedaan. Ja. ja. Je bent niks veranderd qua stem. Hoe lang is dat geleden? Nee, pff. <laughs> Alsof dat 60 jaar geleden is. Nee, nee, nee. nee ik, vond uh, alleen al. ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat het iets van tien jaar geleden is. Ja, nou. Ja. meteen doe je in ieder geval het oog. Ja. Ja, Wat niks veranderd. In? Wat zit erin? Nou, ik zo van, nou, ik moet uh, nog even een uurtje. Maar we, gaan maar... <laughs> we gaan praten over het weer. We gaan praten over de, het ja, weer. Kijk Ja, echt maar De recreatieondernemers zijn ontzettend boos op onze weervoorspellers. Ja, ja. ja partij... heb je gehoord, Omdat ze uh, met allemaal hun dreigende... stemmers zeker Zou het? Ja. Nou, dat weet ik allemaal niet. Maar omdat ze dus met hun dreigende weersverwachtingen de mensen over de grenzen jagen naar de zon en dus daar gaan we over praten. Marco Verhoeven gaat zich verdedigen en verder wil zorgverzekeraar CZ dat uh, uh, een aantal ziekenhuizen dicht gaan. We hebben te veel, dus het oh. moet bezuinigd worden. Okay. We kunnen er net zo goed dicht. Gaan we ook over praten? Goedzo. En uh, in onze serie over de kleine landen in heel Europa. Heel snel, heel snel. Gaat B het ook Andorra. Andorra? zo Andorra. meteen. in het oog. En morgen om tien uur Willemijn en Thijs. goedenavond.